Dat hoor je zo meteen en we gaan het vandaag hebben over verzamelwoede. E Vier uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en een aantal Europese landen... hebben de Egyptische president Mubarak opgeroepen om zijn land te hervormen. En ook willen ze dat er tegen ongewapende demonstranten geen geweld wordt gebruikt...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 Duitse media melden dat er ongeveer 50 mensen in de passagierstrein zaten en dat de goederentrein kalk vervoerde. De oorzaak van de treinbotsing in Duitsland is niet bekend. Wit-Rusland heeft zeven mensen vrijgelaten die vorige maand werden opgepakt na de presidentsverkiezingen. Onder hen is ook presidentskandidaat Neklaev. Hij werd samen met veel andere Wit-Russen gearresteerd bij demonstraties tegen de herverkiezing van president Lukashenko, die volgens waarnemers niet eerlijk verliep. Nog tientallen mensen zitten vast op verdenking van een poging tot staatsgreep. Ook de zeven vrijgelaten arrestanten zijn nog verdacht. Ze hebben huisarrest opgelegd gekregen. Algemeen wordt aangenomen dat de vrijlating een poging is om de Europese Unie mild te stemmen. Maandag vergadert de EU over aanscherping van de sancties tegen president Lukashenko.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 The cat sat on is 4, het is drie minuten over 4, 30 januari. PSV won gisteravond in de blessuretijd van hackersluiter Willem II... en blijft daardoor koplopen van de eredivisie. In Amerika heeft een vrouw rapper P Diddy aangeklaagd... omdat hij het brein zou zijn achter de aanslagen van 11 september. En T-Mobile denkt na over het afsluiten van smartphonegebruik... tijdens piekmomenten. En piekmomenten zijn dan Koninginnedag bijvoorbeeld en ook avond. En je zou dan op die piekmomenten alleen nog maar... Maar kunnen bellen en sms'en en dus niet interwebben. Op Twitter zijn het uh, PvdA, Congres en Egypte uiteraard trending. En in Amsterdam begint vandaag de laatste dag van de Amsterdam Fashion Week. Ja, ik vind het wel ik vind het leuk niet om met een mode mee te lopen, maar wel om op je kleding te letten. Ik let ook altijd bij anderen erop, om te kijken wat ze aan hebben, om een inspiratie op te doen. En zelf ja, ben ik er wel veel mee bezig. Tweedehand, vinkertjes en zo. Een beetje combineren met AM dingen en dan. Zie eruit zoals ik eruit zie. Nou, Kleding maakt toch wel een beetje een persoon. Qua uiterlijk. Um, nou, ik kijk er soms wel naar, maar ik vind het zich niet heel erg belangrijk. Nee, nee daar let ik totaal niet op. Eigenlijk interesseert het me ook niet wat mensen aantrekken of wat dan ook. Dus uh, als je gewoon clear aantrekt, is het oké, okay, denk ik. Nou, ik kijk wel wat ik aan doe. Ik kijk wel naar wat, wat ik wat een beetje bij elkaar kan, past en zo. Ja, uh, dat is natuurlijk wel het eerste waar je naar kijkt. Of degene er een beetje goed uitziet, of die leuke kleren aan heeft. Dat is toch de eerste indruk. Dit is 47. Je kunt met ons twitteren via hashtag #47 en je kunt ook mailen 47apostaatbnn.nl. En we gaan het vannacht hebben over verzamelen. Ik weet niet of je vorige week nog hebt geluisterd in het laatste uur zo rond half zeven hadden we Geert nog even aan de lijn. En Geert heeft eh, misschien wel de aller aller allergrootste verzameling van Nederland. 216 collecties van postzegels tot winkelwagenmuntjes, muntjes. Hij heeft het allemaal. En nu ben ik wel benieuwd wat jij eigenlijk spaart. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121, wat spaar jij of heb jij vroeger gespaard? Ik heb uh, dopjes vroeger gespaard. Dat was niet echt een verzameling waar ik uh, heel veel geld mee heb verdiend. Uiteindelijk hebben ze ook allemaal weggeflikkerd. Waar ik nog wel een beetje van baal, want het is toch wel leuk om te hebben. Zo'n grote tas vol met tampestaardopjes. Maar ik nog van die oude, dus niet van die brede, maar echt van die kleine tampestaardopjes. Nou, dat heb ik gespaard. Eh, wat, wat spaarde jij vroeger of nu nog steeds? 0801121. En die Geert Drent van vorige week, ja, zijn hart ging echt pas sneller kloppen bij spullen waar spelkaarten op staan. Dat was echt zijn ding. En dus dachten we: weet je wat, we sturen Bas, onze verslaggever, naar Sellingen. Daar woont hij toch in de buurt. En die, Geert, die woont daar wel heel bijzonder. Ik woon in een oude Rabobank. En ik heb hem eigenlijk gekocht om, omdat er zo'n grote kluis in zit... en een hele grote kelder. Dus ik denk, dat kan ik met mijn verzameling weer uit de voeten. En ik heb een hele een lange sleutel hier. Die heb ik nog net uit mijn, uh, van mijn bos gehaald En dan ga ik hem even openmaken. Wat een deur, hè? Nou, het is inderdaad echt een ontzettend dikke deur. En nu komen we bij een soort traliewerk. nog weer de traliewerk zo... En dan zijn we dus in de, in de kluis. Wat, wat ligt hier allemaal? Nou, hier achter jou staan 290 laadjes. Ja, en ik zie hier inderdaad uh, uh, jokers, jokers staan en ja. rug, uh, rug rugzijden. Dus en... Ik heb hier bijvoorbeeld een laad, die doe ik even open. Dan zie je dus allemaal uh, verschillende jokers. En dat zijn dan spelkaarten. En, en, en, en hoe bepaal de... je wat je nou gaat verzamelen? Als ik het leuk vind. Ja, precies. En verder allemaal vitrinekasten hier. Wat, uh, wat, wat staat hierin bijvoorbeeld? Nou, hier, hier, hier tussen zie je allemaal uh, verzamelingen. Dus hier staan allemaal postzegels van, van de hele wereld en van Nederland enzovoort meer. Hier is de dag-envelop enzovoort meer. En hier zie je een verzameling uh, ansichtkaarten van Trapel en ansichtkaarten van Sellingen. Maar om dit te verzamelen, moet je toch gewoon een beetje, een beetje gek zijn, of ja, maar dat niet? Dat ben ik ook. Ik, heb, ik zeg ook altijd, ik heb geen, geen kleine tik, maar een hele grote. En hier zie je ook allemaal glazen en van alles. Allemaal artikelen met speelkaarten. Dat is echt mijn, uh, mijn grote passie. Nou, dit is wel echt ongelooflijk. dit is echt een behoorlijk grote kelder waar alleen maar vitrinekasten staan en volgens mij alleen maar spullen met speelkaarten, alleen of niet? Alleen maar spullen, spullen met speelkaarten, dus dan gaan we, ik heb hier bijvoorbeeld een, een kast, dan gaan we maar gewoon bij het begin beginnen, uit de afdeling roken, allemaal asbakken, en je ziet dat ze allemaal verschillend zijn, hè? ik heb van die leuke etages uh, gemaakt, en dan, dan kan je het allemaal beter zien, hè? dat is een beetje een betere Ik Ik heb hier zelfs pensies met, uh, met speelkaarten, pijpenkoppen. Ja, zo kan ik wel doorgaan. Dat zijn nog onder een oude koekenpan met speelkaarten. En zelfs de vloer is uh, bedekt ja, met speelkaarten. Dat, allemaal waar je ook kijkt, er zijn allemaal speelkaarten. Dit is allemaal van Aladdin en Wonderland. En dan gaan we naar deze kant. Ja, dit is de tweede hal in de, in de kelder. Ja, dit is de afdeling drank. Dus hierboven zie je allemaal bierpullen. In deze kast is ook allemaal bierpullen. En, en kaart je zelf eigenlijk ook veel? Gewoon nee, lekker aan tafel, katen nee, met vrienden? We, af en toe wel eens. Maar ik uh, goochel uh, er ook wel mee. He. Dus ik goochel ook met katen. Dus... Uh, en dan ben je een hele dag bezig en dan s'nachts ligt je op bed en dan word je wakker en dan denk je, oh, die moet ik nog hebben. Wat is nou echt een ding wat je nog echt wil hebben? Ja, maar je weet niet wat je... Wil. Er is bijvoorbeeld nog een asbak, ik, ik weet van iemand die die heeft, er is bijvoorbeeld nog een asbak, dat staat van van is. Dat is zo'n hele grote ronde asbak met zo'n zo, zo ronde hengsel daarboven, weet je wel, en dat staat van van is. Die zoek ik al jaren... Ik ben hem nog nergens tegengekomen. En, en over een jaar of dertig, stel dan, misschien ben je dan niet meer. Wat, wat wil je dan dat er gebeurt met... met al... Dat is dan gewoon een probleem. Dus het uh, moet eigenlijk bij elkaar blijven. Hè? Denk je er wel eens over na? Ja, ik kom er niet uit. Maar ik denk er zeker over na. Maar ik ben 62, dus ik heb de eeuwige leven ook niet. Het mooiste is dat het allemaal bij elkaar blijft. Ja. Wie ja. wil hem hebben, hè, die verzameling. Moet je de Rabobank erbij nemen? Een kelder dus, een echte bank vol met gespaarde spulletjes. Wat spaar jij? Of wat heb jij gespaard? 0800-1121, 0800-1121. Heb jij ook zo'n enorme verzameling? Of doe je het wat rustiger aan en spaar je bijvoorbeeld alleen maar... Nou ja, dan zoals ik dus vroeger. Of postzegels, of uh, weet ik veel theezakjes. Wijnetiketten, dan ook. Wat je maar wil, en 0801121 En ik vind dat wat Geert heet wel echt een verzamelwoede. Maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Nou, Jacco Berveling is socioloog en schrijver van het boek Hebben is Houden. En het boek gaat over verzameldrift. Jacco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we, we gaan het straks met de luisteraar Hebben over Verzamelen en Verzamelwoede. Jij hebt daar een boek over geschreven, Hebben is Houden. En waar, waarom? Waarom heb je er een boek over geschreven? Nou, ik vond het eigenlijk toch wel een, uh, een hele interessante vraag uh, waarom mensen dat doen. Want uh, ja, het kost uh, zo op het eerste gezicht heel veel tijd, geld, moeite en vaak ook ruimte. Weet, uh, boeken en andere spullen zijn uh, vaak enorme ruimtevreters. Mm -hmm. En ik vroeg mij af, uh, ja, wat, wat, wat hebben die mensen daar nou aan? Want uh, hey, je, je, vaak zie je toch dat ze het in de kast schuiven of in een vitrine. En dan gaan ze weer op zoek naar het volgende voorwerp. Dus wat. Wat, wat zit daar nou achter, hè? Die, ja. die verzamelboede? Ja, en nu hadden we net al uh, een meneer... en die heeft zelfs een, een, een oude Rabobank gekocht... om zijn mm -hmm. uh, verzameling in te kunnen opslaan. Zoveel spullen had hij. Wat kan daar achter zitten? Is die man gewoon niet helemaal honderd of... Uh... Dat kan wel voorkomen trouwens, maar uh, in heel veel gevallen is het uh, toch wel uh, ja, een soort uh, gezonde verzamelwoede die erachter zit. Mm -hmm. Maar wil je het echt begrijpen, dan uh, is mijn stelling dat je naar heel veel aspecten moet kijken. Uh, en dan moet je eigenlijk bij heel verschillende wetenschappen te halen gaan. Dus uh, de sociologie, de psychologie, economie. In de zin bijvoorbeeld dat je er wat aan kan verdienen. Althans, dat is vaak het argument hè, dat het in mensen zit. Uh, uh, er zijn zelfs hele Freudiaanse verklaringen voor het verzamelen. Hm. En dat het allemaal een compensatie is voor, uh, voor een ongelukkige jeugd. Oh, ja? Om maar even kort samen te vatten. Ja, ja. Dus, dus vanwege die ongelukkige jeugd gaan we allemaal dingen verzamelen? Nou, dat is een van de, van de verklaringen die de uh, ronde doen. Uh, ik, ik vind het trouwens wel erg clichématig en, uh, en een beetje overschat. Ja. Maar het, uh, het zou in sommige gevallen natuurlijk wel kunnen opgaan... Uh, dat mensen echt iets voor hun idee missen... en dat met spullen proberen te compenseren. Ja, nu, nu vertelde ik ook net al dat ik, dat ik een, een verzameling heb gehad van tampesta dopjes ja. uh, mm -hmm. dat, dat was niet een hele uitgebreide verzameling, maar ik had toch een behoorlijk doosje vol. Uh, is dat, maar dat is toch niet iets... Uh, want ik had een hartstikke leuke jeugd. Dat ja. was ook tijdens mijn jeugd. was het ook. Dus, uh, maar zit daar nog iets achter of is dat gewoon een gedachtekronkel van een kind? Nee, nee, precies. Kijk, um, daarom zeg ik ook die, die psychoanalytische verklaring. Want dat is het eigenlijk. Die is, uh, vind ik nogal overschat. Ik denk dat je naar hele andere dingen ook uh, moet kijken. Wil je zoiets uh, snappen? Er ja, kan uh, uh, ja, in principe van alles achter zitten. Ehm... Mm um, Kijk, zo, zo, zo, je ziet trouwens wel dat heel veel kinderen ook uh, verzamelen. Hè? Dat wordt ook weer aangemoedigd uh, door, door ouders uh, en hun uh, omgeving. En daar heb je zo'n voorbeeld van een meer sociale verklaring. Hè? Dat het... Uh... Ja, in je omgeving uh, normaal is om te doen en, en je daarin ook gestimuleerd wordt. Ja, dat, dat is eigenlijk een beetje de voetbalplaatjes die, uh, die ja, nu weer in de winkel ja. zijn. Ja, absoluut. En, en ja, ouders vinden dat vaak wel, uh, wel oké, okay, want dat uh, leert je toch om uh, ja, een beetje orde aan te brengen en uh, er komt natuurlijk ook ruilen bij kijken, dus je leert een beetje omgaan met, uh, met geven en nemen. Dus dat is eigenlijk wel, uh, ja, vindt mijn over wel, wel, wel positief. Ja, maar toch zitten er ook misschien wel nadelige effecten aan. Uh, want ik kan me voorstellen dat mensen ook wel echt door kunnen slaan. Ja, ja nee, dat, dat gebeurt ook. En dat zie je, ja, soms zet het ook wel uh, relaties onder druk. Hè? Mensen die uh, eigenlijk zoveel tijd aan hun, aan hun collectie gaan besteden, dat, uh, ja, dat zo'n partner op een bepaald uh, moment zegt van nou, uh, uh, uh, die verzameling draait al rip eruit. Of ik eruit. Ja. Want uh, dit is niet meer uh, zoals ik me dat uh, had voorgesteld. Nee. Uh, nee, maar kan wel. En, en, het ja, kan natuurlijk ook heel veel geld gaan kosten op dat moment. Of, uh, en, en er zijn mensen die zelfs zover doorslaan... Dat, hun, uh, nou ja, dat ze hun werk gaan verwaarlozen en dat soort aspecten. Ja. Verzamel je zelf ook iets? Ik verzamel zelf ook, ja. Wat dan? Ja, ja. Nou, ik vind uh, reisverhalen. Reisverslagen vind ik leuk. Aha, dus gewoon echte verhalen? Van, van, van mensen of van jezelf? Nou, nee, van mensen. Dus, uh, en ik zoek het dus wel in, in boeken. En liefst een, uh, een beetje oud. Niet te oud, want dan is het weer onbetaalbaar. Maar... Mm -hmm. uh, een beetje uit de 19e eeuw, dat vind ik wel erg leuk. Oké, okay. dus, dus, dus Mark Twain-achtige verhalen. Ja, ja. Ja, ja, nou, dat is een mooie verzameling. Heb je al veel, veel boeken? Uh, nou, ik ben niet. Als ik. Kijk, ik heb voor mijn, mijn eigen boek uh, verschillende verzamelaars geïnterviewd. En dan zie je weer dat het toch allemaal erg relatief is. Uh, er zijn anderen die toch aanmerkelijk grotere collecties ja. hebben dan ik. En dan heb jij twee plankjes vol, maar... Ja, uh, ja. precies. Ik heb dan één uh, nou, kastje gevuld. Maar dat vind ik zelf heel wat. Maar vergelijken bij anderen stelt het niks voor. Okay. Dank voor je toelichting. En uh, we ja. gaan het deze nacht hebben over, over verzamelen. Hebben is houden, zo heet je boek. Jacob Berflink, ja, dank je wel. Ja, okay. 0800 1121 dat is de telefoonnummer. Wat spa jij? Er komen ook mailtjes binnen via 47-at-bnn.nl. Dave spaart theelepeltjes, hij weet eigenlijk niet waarom. Effie die spaart haar, uh, als in verschillende plukken haar van mensen. Gadver. Uh, ze heeft dan een heel boekvol, zegt ze. Die plakt ze dan met plakband vast. Gadver. En uh, Gerdy die, die verzamelt ook wat, namelijk goocheldozen. En ze heeft er inmiddels al 83. Nou, wat spaar jij? 0800 112. Spaar je ook iets bijzonders of heb je vroeger wel eens iets bijzonders gespaard? 0800 -121. Deze speelde gisteren live bij BNN, The Desert Kid. De Dazzled Kid en Embrace. En hij speelde dus uh, gisteren live bij BNN. Daar hebben we zo'n mooie bar... Uh, waar wij ons bier drinken op vrijdagmiddag. En uh, daar speelde hij voor het programma Dead's Life van 3FM. En dat is wel leuk, want daar kun je dan als BNN gratis naartoe. Uh, ik was er zelf niet, maar ik hoorde al geruchten... dat het wel heel erg vet was geweest, deze Dazzled Kid. Dat was vroeger de zanger van Voice trouwens. En uh, Voice, dat is een Nederlands bandje... die allemaal hele leuke liedjes maakte vroeger... Ik heb eigenlijk geen idee of ze uit elkaar zijn. Alleen uh, die, die Dazzled Kid, Cheered heet hij in het echt. Die dacht, ik ga een, keer een, uh, ik ga een keer een solo plaat opnemen. En dat heeft ze nu dus gedaan. En de eerste single daarvan heet Embrace. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we hebben het over verzamelen. En ik krijg allemaal gekke mailtjes binnen van mensen die, uh, die haar verzamelen. Als in, uh, als in een kapsel, wat je, uh, zeg maar, zo, ja. go gore plukken haar en zo. Ik weet niet waarom. Uh, wat, wat, heb jij, uh, wat heb jij gespaard? Of wat spaar ja, vroeger. je? vroeger. Toen ik klein was, uh, had je natuurlijk de, de flip-orage, ja. 25 25, dus, uh, toen ik al de basisschool zat. Dus dat heb ik heel heel verzameld, en daarna ook de soort spin-off van de concurrent was dat volgens mij, waren de topshots. Ah, oh, uh, de, de topshots, ja. Van, van ja, de, vo de voetbal uh, moest je dan uh, alles. De, de, het leek heel erg op de flippo's, maar dan moest je dus de hele eredivisie verzamelen. Ja, ja, ja. ik heb ook die flippo's, Want ik, uh, ik heb, daar heb ik het al een keertje over gehad. Ik heb een paar weken geleden uh, ben ik naar mijn ouders toe gegaan en heb ik uh, zo'n van die doos opgehaald met, uh, met jeugdspulletjes. En, uh, en daar vond ik ook mijn Flippo map in. Ik had ook een map met Flippo's. Ja. ja, ik ook. <laughs> heb je hem compleet? Uh, nou, zo'n mooie vrouw, mijn uh, nichtje, die uh, woont op mijn boerderij. Mijn nichtje even oud als uh, dat ik ben en uh, die uh, waren leverancier voor uh, Smith's. Ja. Uh, en die kregen dus van Smith's uh, de flip compleet toegestuurd. Dus ik was al ontzettend jaloers op. Ja, maar, nou ja. Ja, maar wat heb je daar nou aan? Dan is toch het hele lol van het ja. sparen eraf? Ja, maar als mijn kind wil je dat toch gewoon compleet hebben? <laughs> dus die kregen... Maar dat is wel, ik vind het, het een soort heling, zo voelt het. Ja. Ja. Ja, dat is het ook wel. Dus jij was, was, altijd... heel erg jaloers. Jij was er wel jaloers op. Maar dan kon je, konden ze niet ook eentje voor jou regelen? Nou ja, dat... Uh, nee, blijkbaar niet. Want ik, ik, heb een, uh, ik, heb, ik heb één map helemaal compleet... en de tweede map volgens mij voor de helft of zo, geloof ik. Oké. Okay. Okay. Je hebt wel twee mappen, want waren er twee, twee flippo-mappen ook? Flippo ja, er waren vol, volgens mij twee flippo-mappen. Ah. Van wat ik me kan herinneren. En die topshots, daar zaten dan dus voetbalplaatjes uh, voetbal, uh, op, ge, op geprint? Ja. En die waren wel wat minder populair dan de Flippo's, hè? Ja, maar het was wel op een of andere manier voor, voor jongens dan heel cool om dat te verzamelen. En er zat ook voor mij een of andere spelletje bij. Een spelletje zat erbij, waarbij waar, waar je de bal moest wegschieten. Ja. En daar, daar heb ik nog wel wat, wat, wat topshots op verloren. Vond. Ah, oké, okay, oké. Okay. En, en met die Flippo's dan, want daar zat ook een spelletje bij. Alleen ik kan me herinneren dat, dat echt niemand dat deed. Nee, maar dat, dat, dat kan ik me ook herinneren. Want dat was van zonde van de flippo's. Ah. We, we moest ze heel Daar raakte heel beschadigd van. Ja, top. precies, precies. Want je mocht ze natuurlijk, want dan moest je ze mee gooien tegen de muur aan of, of, of ja, ergens begon, de grond. En dan ja. vlogen er allemaal stukjes af. Ja, dat en dat klopt, was een zonde. Ja. Welke, welke mist jij nog? Weet je dat nog? Kun je, je nog herinneren? Uh, van de topshots had ik volgens mij. <laughs> Uh, voor mij miste ik van Feyenoord. Dat was toen niet mijn favoriete club. Dus daar miste ik nog wel wat topshots van. Ah, oké. Okay. Ik miste van de flippo's ik altijd die kat. Weet je nog wie het was oh, ja. dat was? Ja. Uh, ik weet niet meer hoe het beest heet. Maar dat was een hele moeilijke. En die, uh, die had je nooit ergens. En dan, nee. uh, dan ging ik altijd... Uh, uh, ja, dan moest je altijd naar de winkel toe om dan die zakken chips. er zaten dan twee flippo's in één zak. En dan zaten, op een gegeven moment zaten er altijd alleen maar de verkeerde flippo's in. Ja. Knetter gek nee. je ervan. Dat, datzelfde had, had ik altijd bij, uh, bij voetbalplaatjes, je hebt dan ook wel gespaard, want die kon je dan ook kopen. Dat kostte voor mij 70 cent voor een zakje. En dan ja. heb je vijf van die, vijf van, uh, vijf van die voetbalplaatjes. Ja. Maar dan had je op een gegeven moment ook altijd hetzelfde. Ja, ja dat is waar inderdaad. En voetbalplaatjes kun je nu uh, gratis krijgen bij de Albert Heijn, hè? die staan nu, als je nu naar de Albert Heijn toe gaat, dan word je belaagd door een lege kinderen die, ja. uh, die, uh, die de kinderen uh, of die de, die de voetbalplaatjes willen hebben. Ja. Dat is ook nou. Ik kan me nog herinneren met die flippo's, nu we er daar toch, toch over hebben. Toen die uitkwamen, begonnen ze een beetje populair te worden. En eh, bij de C1000 had je kleurplaten eh, eh, om, om, om die flippo's een beetje in de markt te zetten. En eh, eh, die, die lagen daar dan. En op die kleurplaten zaten twee flippo's. Um, mm -hmm. Dus wij gingen dan naar die, naar die met z'n allen in de pauze van school gingen we naar die c 1000 toe. Om daar echt, echt gewoon pakken met van die uh, kleurplaten te, ja, te stelen eigenlijk ja, ja, gewoon te pakken. Ja, mocht, ja dan nou, mocht dat kwamen we heel wel in. Dat was voor mij een van de eerste. Nou, ik, daarna eigenlijk niet meer gebeurd. Voor mij, een van de eerste en weinige keer dat ik iets gestolen heb. Dat waren <laughs> inderdaad van die kleurplaten. Ja, en, en dat mocht het natuurlijk niet. Want je mocht eigenlijk maar één, misschien twee meenemen. En daarna hield het wel een beetje op. Maar, ja. uh, maar dat vond ik wel grappig altijd, ja. was wel leuk. Ja, ik ook. Nou, Flippo's, ik, uh, ik schrijf ze op. Ik denk dat het er wel vaker voorbij gaat komen, nog, uh, nog vannacht. Ja, dat denk ik ook wel. Dat en, wel uh, wel populair uh, en gratis dingen natuurlijk. Ja, heb je, heb je de map nog liggen ergens? Of, uh, of dat uh, die ligt bij mijn ouders, volgens mij nog ergens, op, ergens achterin op zolder. Nou, goed bewaren hè. It's zeker, zeker. <laughs> Oké, okay. dankjewel Mark. Zo, goed. Hoi, hoi. 0801121. Uh, 0801121, dat is het telefoonnummer als je wilt bellen. En als je dan wilt bellen, dan bel je. Uh, en dan krijg je Lieke aan de lijn. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. In de control room zit jij weer. Um, en uh, ja, 0801121, dat is jouw telefoonnummer, weet je. <laughs> goed. Ik hoor je niet zo goed, Luc. Ah, Oké, okay, sorry. Heb jij wel eens wat gespaard? Wat zei je? Heb je wel eens wat verzameld? Ja, ja, ja, ja. ja. Wat dan? Jazeker. Uh, kleren? <laughs> nee, dat is flauw. Nee, maar ik heb wel echt een hele verzameling verkleedkleren. Ik hou, me, ik hou heel erg van verkleden. Ja. En dat doe je eigenlijk altijd maar één keer aan. Want je wilt natuurlijk nooit twee keer hetzelfde verkleed zijn op een feestje. Nee. Maar ik ga het ook niet weggooien. Dus ik heb best wel een. Ik heb het allemaal heel mooi aan de muur opgehangen. Dus mijn verkleedkast. En vroeger heb ik uh, theezakjes gespaard. Oh. En daar gingen we dan mee knutselen. Daar oh, kon je okay. dan uh, allemaal mee vouwen en zo. Prima. Twee zakjes voor Lieke. Je <laughs> hebt een bellen, geloof ik. Dus neem oh. hem lekker op, zou ik zeggen. 0801121. Kijk, Kijk, dan heb je Lieke aan de lijn. Dit is Sophie Alice Bexer. It's murder on the dance floor. Do you better not kill the group. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, no, I, know, I know. So yeah. Alice Baxter. Vroeger was ze de zanger van een uh, DJ-collectief, zoals je dat dan noemt. Uh, Groovejet heette dat. Um, of of heet het nou Spillen? Of heet het nou het liedje Spillen? Nou ja, doet er ook niet zo. Murder on the Dance Floor, hoorde je. Of zoals zij het zegt, Murder on the Dance Floor. Rob, goeiemorgen. Rob Meijer, ja, dat ben ik. Ja, hi, goeiedag. Hi, goeiedag. Uh, we, we hebben het over verzamelen, 0801121. Uh, jij had Liek al even aan de lijn en je, je, jij verzamelt iets, hè? Nou, ik ben sowieso altijd in de verzamelaar geweest. Vroeger sales, uh, stripboeken heb ik gezameld, uh, uh, boeken met uh, speciale omslagen. Maar wat ik dus nu al jaren heel fanatiek verzameld, komt ook een deels een beetje voort uit mijn beroep. Ik ben beroepsmuzikant, ja. ik ben ook van een optreden nu weg op naar huis. Okay. En door die interesse uh, heb ik een ongelooflijke hoeveelheid verzameling. Ik heb terabyte spoor met muziek en als ik een artiest bijvoorbeeld opspoor en ik vind die goed, dan ga ik op internet zoeken. Ja. Dan Zoek ik alles op wat er te krijgen is. Alle CD's op internet wat er te vinden is. Zowel ja. virtueel als ook concreet. Uh, dus de concrete CD's zelf. Uh, ik zoek de bio's op, de foto's op, de achtergrondinformatie, liveconcepten. Alles. Ik heb mappen vol van artiesten dat ik echt uh, 30, 40 CD's met, met, met ja, enorm veel achtergronden zie. Als ik dat allemaal zeg maar in. in, in uh, ja, zou uitgeven, dan zou ik daar een ecotische muzikotheek uit uh, kunnen komen. Maar dat komt allemaal omdat je als je één liedje hoort waarvan je denkt, nou, dat is wel vind ik een leuk liedje. Dan ga je wil je alles erover weten, over die artiest. Ja, dan ga ik echt op zoek. En ik heb ook mijn wegen, ik heb ook wel bijvoorbeeld rapid, dat soort dingen, heb ik wel andere mm. uh, dus, Maar er is echt alles, echt, alles is te vinden. Maar, je kunt het zo krankzinnig noemen en het is te vinden. En, en, en jezelf zei ik heb terabytes vol, hoeveel, hoeveel muziek moet je, ja, concreet zeggen, hoeveel muziek is dat dan? Dat zijn honderdduizenden cd's. <laughs> maar wat, dat, dat kun je toch nooit, dat kun je nooit allemaal luisteren, honderdduizenden cd's? Ja, maar kijk, je moet, je, je moet zo zien, voor, voor mijn werk, ja. dat ik natuurlijk ontzettend veel op pad. Zoals vandaag, ik woon in Bolsvart, ik moest hier in Rozendaal spelen, ja. dat is dik 2,5 uur rijden. Nou, daar kan ik heel wat beluisteren. Ik heb een uh, USB-stick. En regelmatig, voor een optreden, voor een reis, daar even weer wat dingen op, stop ik in mijn, in mijn autoradio en dan luister ik lekker naar muziek. Ja, en, en, en, en, maar goed, dan heb, je, dan heb je bijvoorbeeld van één artiest heb je 40 cd's. En heb je dan het idee van, oh ja, ik heb nu compleet, nu, nu kan ik weer op zoek gaan naar iets anders? Of blijft het ja, dat, dan ook dat je het altijd... Ja, gaat vanzelf, Want bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld, in Zweden heb je de Flower Kings. Dat is een uh, fantastische uh, pro-rock, symfo-rockband, hè? Ja. En die hebben iets van 34, 35 cd's gemaakt, uh, net als solo-projecten. Nou ja, dan ga ik bijvoorbeeld kijken, die bassist Jonas Reinkel, dan ga ik op zoek op internet. Ja. Heeft hij ook twee bands, drie bands uh, heeft gehad? Nou, dan ga ik daarna zoeken. En niet alles vind ik even goed hoor. <laughs> Soms denk het ze, nou ja, dat vind ik dan wat minder. Ja. Of maar, ik haal twee nummers eraf, weet je, dan maak ik een test of, uh, of wat dan ah, ook. Ah ja, dat doe je dan voor jezelf. Ga je dan ja. voor jezelf de, de leukste liedjes uh, bij elkaar zetten. Ja, maar ja. ik wil het ook compleet. Ja, goh, jeetje, want ja. dat, dat, maar dat lijkt me behoorlijk. Dat lijkt me een behoorlijke klus, want je bent, je bent dan ook al uh, professioneel uh, muzikant. Ja. Uh, en dan ook nog, uh, dit, want dit lijkt me, dat je dat in je hobby, dat ben je behoorlijk wat tijd mee kwijt. Het is een hobby, kijk, zo als ik s'nachts thuis kom aan mijn optreden, ga ik niet meteen naar bed. Nee. Kijk, als, als iemand werkt van, uh, van 9 tot 5 tot komt hij thuis, dan gaat hij eten en dan, dan kan hij even wat doen s'avonds. Ja, ja. Maar goed, als ik van de s'nachts om drie, vier uur van werk van werken, wat ik in Duitsland gewerkt heb en ik ben om vijf is morgens thuis, dan ga ik niet meteen in bed. Ja. Wat is, je laatste, ik... wat, wat, is, wat is je laatste aanwinst? Dat je dan diep in de nacht hebt opge... De aanwinst? Ja. Nou, dat is een fantastische band. Dat is uh, gekomen ook weer door uh, de Flower Kings. Die bassist speelt ook in een band Kaipa. Die ja. hebben ook een stukje van 10 gemaakt. En daar hoor ik een drummer, dat is dan uh, uh, Morten dat is een Zweedse drummer, fantastische drummer. Ja. schijnt dus bij Zappa gezeten te hebben, onder ah, andere. Yeah. heeft een, uh, een eigen band gehad, de, de Mats Morgan band. Nou daar ben ik naar op zoek gegaan. Ik heb acht cd's gevonden en wat live concerten en de bio's. <lacht> en ik ben in momenteel alle dagen aan het duisteren. <lacht> nee, geloof. Niet te geloven wat de kwaliteit, wat de niveau en wat de muziek Maar het gaat wel diep, want ik heb echt nog nooit van gehoord van die man. Nee, nee, nee, nee. Maar dat en, is en ook... Als je kijkt, ga eens kijken op YouTube. Je ja. man die heeft overal gespeeld. Allerlei dans, allerlei dingen. En als je ziet wat hij doet, nou, je gelooft ze oren in je ogen niet. Leuk, leuk, leuk. Ga ik zeker even doen zometeen. Waar, waar speel je zelf? Bij welke, bij welke band? Nou, ik ben solist. Ik ben uh, zanger, gitarist, entertainer. En, uh, en als zodanig uh, treed ik op. Uh, ja, op een allerlei. Uh, ik voelde nog heel veel bij Center Park gezeten. Oh, ja. En ook tvfeesten. Uh, ik speel veel in kalkar in Duitsland bijvoorbeeld. Oké, okay. leuk. Um, nou, net kom ik van mijn privéfeest vandaan, nou, mensen die me hadden gezien ergens en die hebben mij weer gevraagd voor een verjaardag en hebben een fantastisch feest gegeven. En dan ja. maak ik de hele boel bijna op een bestvissenachtige manier, zeg maar. Ja, maar jij hebt veel inspiratie, want je hebt honderdduizenden cd's, dus <lacht> dat, komt wel, dat komt wel goed dan, denk ik. Hé hey, Rob, nou, Ik, dank, ik, dank, ja, ik heb allerlei harde schijven en, en ja, die zit vol en dan komt er hier als weer een nieuwe harde schijf bij en die kostte 87 euro. Dan kan ik die maanden en maanden vooruit <lacht> Leuk hoor, dankjewel Rob voor je verhaal. Ja, he, goeienacht verder, hè. dankjewel van hetzelfde. Dankjewel, hoi, hoi, hoi. Uh, we gaan naar Aad. Aad, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Hey, leuk je weer te spreken. Uh, wa, wa, wat, wat verzamel jij? Het de mooie stad dat we er aan, hè? Ja, dat zal wel zand zijn dan wat je verzamelt. Ja, dat is, het lijkt me misschien een beetje plagiaat, maar ik heb het zelf verzameld verzamelen Ja, ook Met muziek? Level. Ook muziek? Ja. <laughs> en, voor, al, voor alle gitaristen en alle, alle gradaties en branches. Oké, okay, maar echt maar wel specifiek gitaristen? Yes. En hoe? Omdat ik zelf ook getuig En uh, mijn goede vriend uh, Willy Wissink van Willy in de Giants die luistert ook mee. Ja. En dat is een van, de, een van de beroemdste bandjes ook uit Den Haag. Ja. Er waren er, geloof ik, uh, iets van 500 in Den Haag. En dan heb ik ook een paar, uh, drie recces, de De de Moties, Shocking Blue, The Jumping Jules. Ja, je zit wel goed in Den Haag, vijf, inderdaad. Ja. Coldeniris was de... wel veel later. Ja, ja. Je zit en, wel echt echt. En niet alleen de, plek... de... de timmer in de hockey. Ja. Dat komt allemaal uit Den Haag, jongen. Je zit echt op de goede plek, inderdaad. Dat is echt de, de, de popstad van Nederland, natuurlijk. Juist. Yes. En, en het hoe... En handig hoe... dat popcentrum, dan steeds iets... Uit ook voor ons Den Haag gekomen is. Oh ja, dat zit daar in. Maar, ja, maar... maar, maar, maar, maar even en en, over, en is... in de zette niet te vergeten. Ja. En ze kent er nog een... doen, <laughs> en, hoe, en hoe verzamel jij dan die gitaristen, Die gitaarmuziek? Gitarist, die gitar is dat dan gewoon fysiek op cd's? Of uh, pleur je het allemaal op nee, de Nee, ik heb allemaal nog live... Niet denk het live. Ik heb allemaal nog... Uh, uh, Punt LP staan. Oh. Meer dan 400, wow. er waren er 500. Mijn ex heb er een, een, een nodige meegejapt. maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> maar voor alle haaste beentjes, ik noem er ineens, dat ik weet, weer in dit jaar, in de Jumper Jules, in het Alle muziek heb ik gelukkig nog. Wauw, wel... en punt gaaf. Mooi om te hebben hoor, wel. Mooi. Ja, zeker weet hij. Ja. En mijn vriend Willy, Willy Wissink van Willy de Jijns, met Anjona Jung, ja, die luistert ook mee. Ja. En ja, die is in Japan, in, in, in Zuid-Amerika nog bekend en beroemd. En dat vind, dat vind ik helemaal leuk. En ik heb toch dagelijks contact met hem. Hé, hey, maar Aad, moet je het dan niet verkopen op een gegeven moment? Want daar kun je hartstikke veel geld mee verdienen. Dat hebben je ook al in middagwannen. Maar dat is het niet te koop. Nee, nee Nooit? Nooit. nooit. No. Noem, noem kaartjespaal. <laughs> Nooit op marktplaats hoor ik al. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. En de, de Q65 of wat dan ook. Yeah. En alle soort jumping jewels. En die zijn nog met de wereld rond geweest met de KLM toen de tijd in ja. de 60's. Ja, je bent een stuk jonger dan ik. Ja, maar, maar ik ken het wel, want ik kende de band inderdaad. Ik kwam naam dan. De muziek zelf niet zo. Maar volgens mij, ik heb daar de laatste keer wat over gelezen. Omdat het natuurlijk echt zo'n enorme geschiedenis is: die Den Haagse muziek, die, die popstad. Popstad nummer 1. Ja, ja, Popstad nummer 1. Popstad nummer 1. Zeker. Ja, en ik vind daar zelf ook wel dat Zwolle dat ook een beetje is. Omdat het daar ook vandaan komt. Maar um, ach, dan doen we eerst Den Haag en daarna Zwolle. <laughs> Dank je wel, Aad. Dat jij uh, wil. Voor Yo, tot later weer. Hè? Jawel, hoi, bedankt. Hoi. hoi. Eens even kijken. 0800-121. Dat is het telefoonnummer. En dan krijg je Lieke aan de lijn. om uh, kun je vertellen wat je verzamelt. En uh, Erwin heeft dat ook gedaan. Erwin, goedemorgen. Goeie ochtend. ja. Goeie ochtend, ja, ja, zeker. Het is, het is uh, tien minuten over half vijf inmiddels. Jij komt uit Leeuwarden. Uh, ja. Nou, dan zal je ook wel wat verzamelen. Uh, ja. Je moet wat? Ik heb een hele ruime collectie. Ja, van wat dan? Nou, van, uh, van stickers en, en, en, en kaarten waar een, waar een plaats op staat. Mm. En wat voor plaats staat daarop dan? Nou ja, een, een, een stadsgezichten of dorpsgezichten. Ah, Oké, okay. dus, uh, dus, uh, en, en zijn het dan Nederlandse, uh, Nederlandse stadsgezichten of ook buitenlandse? Van beide wat. Alleen in, in, in het, het, het Nederlands, ja, dat, dat is allemaal nog uh, Het is per, per seizoen verschillend wat het aanbod is. Ja, ja. En, en hoe moet ik dat dan voorstellen? Zijn dat gewoon stickers van, uh, en, en kaarten die je dan kunt kopen die je naar mensen toe kunt sturen? Zo van groetjes uit Purmerend? Ja, zo, zo kun je het zeggen. Oh, oké. Okay. En, en hoe is dat begonnen? Want het lijkt me een gek, uh, Of het is zo gek om dat ineens te gaan verzamelen zo uit het niets. Nou, uh, toen ik met mijn stickers begon, was ik bij een drukkerij... en ik vond ik een aantal stickers in een doos en niemand deed er wat mee. Hm. En uh, toen dacht ik, nou, laat ik eens wat, uh, wat meer uh, ervan zien te krijgen. Ja. Tenminste, niet, niet wat in die doos ligt, maar gewoon uh, landelijk gezien. Ja, dus toen dacht, je, toen dacht je wel van, nou, neem ik die doos mee, dat is dan een mooi begin. Ja, dan heb ik in ieder geval wat uh, materiaal om, om uh, te ruilen. Maar, wat, maar, maar had je dan iets in je hoofd dat je dacht... ik wil iets gaan verzamelen, of kwam dat ook maar zomaar? Was dat een soort verzamelwoede wat ineens omhoog kwam? Nee, het, het, het, het, het, eigenlijk was dat zomaar. Ik, ik heb daar niet, niet echt bij nagedacht. Nee, niet echt gedacht van... Oh ja, moet, ik moet nu gaan beginnen met een uitgebreide verzameling. Nee, dit is inmiddels al wat ruimer geworden dan in het begin. Ja. Want hoe lang doe je dat, al die stickers verzamelen? Zo'n 21 jaar. 21 jaar? Ja, van de 40, hè? <laughs> Goeiedag. En, en, en hoeveel heb je er dan al inmiddels? Nou, een uh, kleine 20.000, naar schatting. <laughs> en, en, en allemaal aan de binnenkant van de kast geplakt? Of, uh, waar, nee, nee, nee. Waarom nee, belaag je dat? Allemaal, allemaal, allemaal origineel. Ja, maar... Waar... Met, de, met, de, met de achterkant erop. nog op. Ja, precies. Je mag ze niet, het, het, het, het telt niet als je een sticker ziet die je nog niet hebt, die je eraf krapt. Nee. Okay. Maar kijk, ik heb er wel van shampooflessen, yeah. die, uh, als die als die al leeg zijn, yeah. dan doe ik daar water in, en dan, in een magnetron, en dan weken ze vanzelf los, en dan heb, heb ik daar weer van een bepaald merk... Weer uh, nieuwe stickers van. Oh, dat telt, ook, dat telt ook. Dus niet alleen maar echte plakstickers, maar ook de stickers die al ooit... Ja, een... nou, ze, ze moeten wel uit zichzelf kleven. Dus, dus, dus niet, <lacht> niet, niet, niet dat er lijm aan de achterkant zit, zoals een... Uh... Lijm is verboden. Dat ja, je... nee, lijm op zichzelf is niet verboden. Maar als je zo'n zo schoonmaakmiddel hebt, zo'n zo, zo papieren ding, waar de, Nou ja. Ja, precies. Die zijn er omheen, die zijn er omheen gewikkeld. Ja. ja, en dan met, met een paar van die, van die drupjes lijm zitten daar dan op. Die, uh, dat, dat, dat telt ja, dat, niet helemaal. Het moet wel uit zichzelf een, uh, een, een kleeflaagje bevatten. Ja, en, <laughs> want ik vind het wel een bijzondere verzameling. En waar, waar, waar, waar bewaar je het dan? Is dat allemaal boeken die je dan hebt liggen waar, ze, waar je ze allemaal netjes in hebt gestopt? Ja, ik had vroeger een, een zelfklevende albums met een, uh, een, een velletje plastic ertussen. Ja. Maar die waren niet meer leverbaar en, en de rest was allemaal vol. Dus ik heb al die boeken zo een stuk of 200 heb ik allemaal weer uit elkaar geklouwd Pfft. en heb ik uh, na één uh, maand ben ik toe Ja. En uh, nou ja, op heb ik ze eerst op onderwerp gesorteerd en dan uh, op merk. Ah oh, ja. En dan heb je dan ook de datum erbij gezet van wanneer je hem hebt uh, binnengekregen? Nou, dat heb ik pas later gedaan en ook uit welke plaats en welke winkel eventueel. Oh ja. Ja. Het is wel een, een, een tijdrovende hobby, lijkt mij toch? Want als je 200 boeken hebt met, met 20.000 stickers in totaal. Nou, het zijn denk ik wel 2,500 boeken, maar ze zijn niet allemaal vol. <laughs> Oké, okay, want, want, want, want soms is dan, dan, dan moet daar eigenlijk nog eentje bij van een ander soort type, bijvoorbeeld. Nou, want het is van hetzelfde merk en ik hou er bewust ruimte voor. Ja, ja, precies, ik snap het. Ja. Hé, hey, Erwin, weet je wat mij vervelend lijkt? Als jij, dan, dan heb je dus uh, van die, uh, die boeken hè, waar dan, uh, met, met zo'n met zo mooi sellavaantje ertussen. En dan, ja. en dan zijn, worden die dingen ineens uit de handel gehaald. Dan word je toch helemaal gek als je net al die boeken hebt uh, vol lopen plakken. Ja, nou ja, daarom heb ik ze ook uitgeklaut. En ik, als, het, als ik nou gewoon uh, losse kaarten heb, dan. Uh, kan ik die daar wel in doen? Dan is het toch niet zoveel van. Nee, precies, precies. Oh ja, ik snap het. Ja, precies. Dan, dan, dan, dan past het daar nog wel bij. Dan heb je in ieder geval de boeken nog. En dan heb je de rest van de verzameling allemaal, allemaal netjes. En ik, ik heb met, richt me tegenwoordig op uh, reisbureaus. Oh. Wat, uh, die, die, uh, en dan uh, die stikken die ze op de gidsen plakken. Want, uh, nou ja, dan ga ik dan met de trein ga ik een, een, een rondje om. ja. En uh, dat, dat doe ik dan regelmatig alleen als er de nou ja, kort, kortingsacties zijn van Kruidvat of de Blokker. Ja. Of, of, de, of de Hema heeft ook eentje gehad. Waar ik nu mee bezig ben. Okay. Lekker goedkoop met de trein. <laughs> ja, en dan, en dan stickers van uh, reisbureaus. Dus de, van de gidsen, denk ik. Ja. En dan. Uh, en wat staat dan op die stickers? Uh, niet, niet, niet het adres, maar de. Ja, juist wel. Wel de adres. Dus het adresstickers van de, van de gidsen van de uh, reisbroos. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, bij deze is het ook een soort oproep. Als mensen dat hebben... Dan, uh, als stellen, er, als ze een zolder opruimen, dan uh, ja. uh, ze komen ze wat, wat sticker-materiaal tegen. Ja. ja. Heb je al een BNN-sticker? Uh, ik heb er verschillende maten in. Ja. <laughs> Dan heb je weer de wij, waarschijnlijk. <laughs> ja, we hebben, even, we hebben ook geen nieuwe meer. Dat is ook wel jammer, eigenlijk. We hebben alleen maar die ja. oude nog. En die heb je waarschijnlijk al. Het is gewoon het logo, is dat. Ja, maar ze zijn ook veranderd in de loop der tijd. Oh, ja. ja, dat klopt. Ze ja, we zijn wel wat groter en kleiner geworden. Wat grappig dat je daar ook al wat van hebt. Nou, als ik een sticker tegenkom, dan, dan, dan ja. denk ik aan je. Um, um, uh, mensen kunnen ons, als ze stickers hebben, uh, niet ja. zelf losmaken. Dat doe jij allemaal wel. Maar gewoon netjes gewoon in zijn geheel opsturen. En dan uh, ja. uh, stuur ze maar op naar, naar BNN. En dan... Maar dit was dan... Kijk, het is natuurlijk met stickers begonnen. Maar ik, ik richt me erop gewoon reclamemateriaal materiaal in ja. het algemeen. ja. Zoals pennen en petten en nou ja, oh. ik, ook, ook die flippo's, daar heb ik ook... En dan koop ik op, op Rommelmarkt, dan koop ik die op. Yeah. Want ja, niemand wil ze maar hebben. En dan stop, stop ik ze in een, in een grote doos en dan uh, als iemand nog zo'n nummertje nodig heeft... dan kijk ik in, in de grote doos, wat ik dat nummertje nog... Mm -hmm. maar, maar is dat dan een soort... Want het, het klinkt wel als een soort verzamelwoede, ja... Wat wel erg ver gaat. Gewoon. Dat je, dat je, dat het, is het nog wel een hobby? Vind je het nog wel leuk om te doen? Ja, want kijk, met die, met die reisbureaus, dat, dan kan ik gewoon nog een dagje eruit en dan uh, kom <laughs> ja. je met iets terug. Ja. Ja. Ja. En dan zie je, ben je wat onder de mensen. Ja, dat is ook zo. Je bent wel, je bent wel druk bezig in ieder geval. Je blijft niet lekker, je blijft niet binnen zitten. Je bent wel en en je, ben, je bent tenslotte in beweging om, ja. om daar om heen te gaan... En, ja, ik snap hem, ik snap hem. Erwin, als mensen stickers hebben of andere uh, reclame-materiaal, dat komt er nu ook bij, moeten ze even een mailtje sturen naar 47 Nou ja, die, ik heb er zelf geen internet, maar... Uh... <laughs> nou ja, maar dan, ah, je, je luistert volgens mij wel vaker en dan, dan, dan, dan yeah. als het zover hey, is, dan, dan yeah. noem ik het wel even op de radio. Is het is misschien handig dat je mijn postcode even weet en uh, kan je, uh... Ja, moet je even blijven hangen, dan neemt, uh, neemt Lieke even die, uh, die gegevens van je aan. Ja. Yeah. Yes, hey, dankjewel Erwin voor je verhaal. Oké, we dragen nog. U, zelfde. Erwin was dat 470 dus als je iets voor hem hebt, je weet wat je nodig hebt stickers en reclame-materiaal en andere zaken. Uh, Zometeen gaan we doorpraten over verzamelingen. Wat verzamel jij? 0800-1121. Dit zijn de Pumas en zij maakt het verschil. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids. Geen haven in de nacht.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 Niets het eind van al wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slappe excuus voor het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 Loodstaat geschetst, kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets anders.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 maar tot voor schree. We hadden dus maandag een redactievergadering en uh, ik, kwam, uh, ik kwam, zo, uh, kwam zo aanlopen en dan zitten dan al onze university uh, collega's, die zitten daar aan tafel en die waren aan het begin van het jaar nog lekker rustig en, uh, en niet zo mondig. En uh, nu, nou echt hoor, uh, ik krijg ik kreeg me toch een partij voor langs, want die hadden dan allemaal de uitzending teruggeluisterd en dan uh, wordt er geëvalueerd, hè? dat is wel mooi, zo hoort dat. En uh, nou echt, het grootste minpunt was toch wel dat ik Pat Bannertar had gedraaid... met Love is a Battlefield, want dat komt toch echt niet? En toen zei ik, nou, dat is dus een hartstikke leuk liedje. En, uh, en goed getest, want uh, liedjes op de radio worden vaak getest. Uh, er zijn er mensen die dan in een soort uh, panel zitten en die testen dan liedjes. Die worden, krijgen dan allemaal liedjes uh, om, hun, uh, om hun oren geslingerd. En dan moeten ze zeggen, vind jij dit liedje vervelend? En dan zeggen ze, nee, ik vind het eigenlijk niet vervelend. Ik heb er geen last van. En, en dan is hij dus goed getest. En zo worden de hele radiostations uh, gevuld. Gelukkig niet Radio 1, dat scheelt alweer. Hier mogen ook liedjes draaien die wel uh, vervelend zijn. Maar, uh, maar Pat Bannertar kon toch echt niet. En nu heb ik me voorgenomen om elke week minimaal één liedje te draaien... waarvan zij gaan zeggen, wat was dat, een rukplaat. Dus ik denk dat dat met deze van de Puma's... zij maakt het verschil wel eens uh, zo zou, zou kunnen zijn. Vermoed ik zo. Even kijken. Sean, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga heel even de Twitter doornemen hoor, een momentje. Oké. Okay. Okay. Uh, even kijken. Teun, die zegt namelijk... ik verzamel leuke momenten, net zoals Herman Brood dat deed. Dat deed hij inderdaad, ja. Hij verzamelde leuke momenten. En hij zei... mijn mooiste sticker was een vriendin. Die bleef al zeven jaar plakken. <laughs> maar wist daar uiteindelijk los te weken. Een verhaal eigenlijk. Sean, wat, wat spaar jij? Ja, maar John, er is een uh, maastricht hier. Ja, wat spaar je? Ik spaar van alles omtrent Elvis Presley. Elvis Presley? Ja. De, de, de Michael Jackson onder de muzikanten? <laughs> <laughs> en, en, en hoe alles dan? Al zijn muziek of ook alle prularia wat er omheen hangt? Ja, nou luister, uh, dat zijn alp's, uh, cd's, uh, cassettebandjes, uh, EP's, ja. lampen noem het maar op. <laughs> en, en, maar dan, dan kan ik me zo voorstellen dat jij wo woont in een soort Nederlands Graceland. Ja, luister, ik woon in een appartement hier in mijn streek. Maar dat hangt helemaal vol van onder tot boven. Dus ik zit nou eigenlijk uh, helemaal vol met alles <laughs> en spullen. Dus, hoe is dat begonnen, die verzameling? Ja, luister jongen, dat is begonnen in 1975 zoiets. Toen was ik 15 jaar. Ja. Ja, en je geeft er een hoop geld aan uit. Geloof ik, nieuwe vakantiegeld ging daar aan op. Ja. Dus, uh, en hoe kwam het dan? Was je een enorme fan van Elvis Presley? Here? Ja, ik was een. Ik was en ben een enorme fan van Elvis natuurlijk. Ja. En, en is, dat, is dat al eerder dan 1975 begonnen? Of, uh, of begon het echt toen dat je iets tegenkwam en daardoor fan bent, bent geworden? Ja, het is eigenlijk begonnen met een kleine single van Elvis. Is nou een Ja, en dan ga je verder verzamelen. En op een gegeven moment ja, is je verzameling zo groot geworden. Tot, tot je eigenlijk geen geld meer aan kunt uitgeven. Want. Alles hangt, het staat vol, wat ik net zeg. Ja, ik zit hier tussen twee beelden en om maar een voorbeeld te tuss nemen. Tuss tuss tuss wat, tuss tuss tussen wat, tussen twee? Tussen twee hele grote staande beelden. Oh, van, El van Elvis ook. Ja, van Elvis ook, <lacht> ja. ja. Nou, wel, al wel altijd uh, gezelschap, dat scheelt dan weer. Ja, ja. ja. Maar, en, en, en, uh, vind je dat het zelf een beetje uit de hand is gelopen? Dat het zo'n enorme Elvis Presley... Uh, museum bij jou is geworden? Of, of dat ja, niet? Ja, het, het, het is eigenlijk uit de hand gelopen. Ja, ja want je geeft de honderden euro's aan uit. En dan heb ik er nog niet eens over naar Graceland gaan. Nee, daar ben je ook wel eens geweest, neem ik aan. Uh, ja, zeven keer. Juntje. Ja, en dan kom je terug met volle koffers en uh, ja, dit is eigenlijk uit de hand gelopen. Maar ik vind het wel leuk uit de hand gelopen. Ja precies, je bent wel blij met je verzameling nog. Ja natuurlijk, anders doe je het is is niet Nee, nee, nee. Nou ja, dat kan ook zijn dat het een soort van verslaving is. Dat je, dat je ooit bent begonnen en dat je eigenlijk nu niet meer op kunt houden, omdat je toch... Uh, ja, ja, je, je ja, hebt nee, toch... ja, daar heb je ook gelijk in, want dit is wat, wat ik net zei. Soms ging mijn hele vakantiegeld op, En oh. Dan was je eentje uh, toen in guldens, nog 1500 gulden kwijt. je, dat is wel zonde eigenlijk hoor, ook. Toch? Nee, maar ja, dan, dan kwam je op die eldersmeetings dus en zag je iets wat je niet had. En dan uh, was dat één, één LP, en nog een LP, en nog een Spiegel. En ja, tel maar op. Ja, ja, maar dan worden er natuurlijk van die man echt, uh, dat is volgens mij een van de, de, de best verdiende artiesten, ja. uh, overleden artiest. En, ja, en, ja, want ja dat, dat, dat was toen vlak na 16 augustus, in 1977. Ja, toen brak dat allemaal los. Ja, ja toen en is hij overleden. Ja. Paar, toen had ik een paar contacten in Amerika. Dus daar kreeg ik ongeveer van uh, afgestuurd in naar mijn streek toe. Ja. Yeah. Dus ik had op een gegeven ogenblik had ik uh, iets van 10, 12 adressen in Amerika waar ik spullen kon bestellen. En wat is je mooiste Elvis Presley uh, uh, ding? Het uh, mooiste? Dat, nou, vraag je me, dat is heel moeilijk. Yeah. Als ik hier zo rondkijk, uh, een Elvis Presley horloge. Oké. Okay. En waarom is dat dan zo mooi? Is dat, is dat heel bijzonder om te hebben? Heeft bijna ja. niemand dat? Die, uh, die ligt ieder, ieder seconde ligt die op met een andere kleur. Dus uh, die, die maakt om de zoveel tijd maakt die een andere kleur met een elf, andere Elvis-foto in het uh, oh. in de wijzerplaat. Neem ons eens even mee. Jean, jij zit in je huis en je hebt naast je twee Elvis Presley-beelden en wat nog meer. Wat zie je als je zo even een panorama-view doet? Uh, nou, dan zie ik... Uh, als ik zo even in de diepte kijk, uh, voor één grote Elvis Foto. <laughs> <laughs> Alleen maar Elvis Presley spullen. Ja, ik vind het uh, fantastisch. die, die man ge, met zijn muziek nu ook nog, nog al die jaren nog zo beroemd blijft. Ja, dat, dat is maar eenmalig. Dat kan geen tweede meer zijn. Eigenlijk. Nee, hè? nee hè? want je hebt dan wel. Je hebt dan, heb je, ben jij ook iemand die dan uh, gaat, uh, uh, gaat nadoen? Elvis Presley gaat nadoen? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, want daar heb je wel. Je hebt heel veel uh, mensen die, uh, die ook Elvis Presley willen zijn en hem nadoen op feesten en zo. Nee, nee, nee, dat doe ik absoluut niet, nee, want dan ga je de commerciële weg op en zo'n Elfersland ben ik niet, hè. Oké, okay, de... Ik ben een fan van de harte nieren, niet voor de commercie. Nee, dus echt gewoon voor, de, voor, voor jezelf uh, bewaar je het dan? Absoluut, absoluut. En wat zeggen mensen dan als ze bij jou binnenkomen uh, en, en ze komen in, ja. uh, in Graceland 2 binnen? Ja, dat, dat ze, hier komen mensen binnen die komen bijvoorbeeld de uh, loodgieter of, of ik veel, ja. ja. Die, die schrik is kapot. Die durven bijna niet naar binnen te komen. Want je moet eerst onder drie vlaggen doorkruimen. Ja, dat kan me, dus me voorstellen. De amerikaanse vlag, de rabbel en niet meer dan Elvers-vlag. <laughs> dus die komen hier schrikken naar binnen. Met leuke opmerkingen, soms niet leukere. Ja, ja die niet leukere opmerkingen die beantwoord ik dan wel snel. Dat is zo, zo geregeld. En wat zijn dan de niet leukere opmerkingen? Dat, uh, dat, van uh, je bent niet goed bij je hoofd of zo. Nee, maar dan beginnen ze meteen over die tot heel aan de e Oh, ja, ja. Domme opmerkingen. Dat zijn dan mensen die daar niks van af weten, snap je? Ja, ja daar wil je dan niks mee te maken domme hebben. Domme opmerkingen. Ja ja. ja, ja, dat snap ik. Dat, ja, dat snap moet ik. je het bij mij in de grisend niet doen, hè? Nee, nee, dat kan me voorstellen. He. Geen kwaad woord <laughs> over Elvis bij jean thuis. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, nee. Hé, <laughs> hey, dankjewel, Jean. Een mooie verzameling lijkt me. Bijzonder. Ik, ja, dankjewel. Ik ga nu nog verder kijken en luisteren. Dus, uh... Ik, uh, ik zou lekker om je heen gaan kijken en dan uh, zet ik even elvis Presley voor je op. Dat is misschien wel mooi.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 To a brighter summer day When I kissed you And called you Sweetheart Do the chairs In your parlor Seem empty and bare Do you gaze At your doorstep And Picture me there Is your heart Filled with pain Shall I come back again Tell me dear Are you lonesome Tonight I wonder if You're lonesome tonight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 Then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Elvis Presley, and Are You Lonesome Tonight? Je luistert naar 4-7, zometeen hoor je Ferdinand, die bellen we altijd even na 5 uur. Ik ben benieuwd of hij eigenlijk spaart, of hij wel wat spaart. En We moeten het met hem ook even hebben over FC Twente, dat is mijn cluppie. Ja, ze spelen tegen Feyenoord en dat is zijn clubje. En, ik heb goed nieuws voor alle fans, juffrouw Potjewijd is back. Dan gaan we het ook nog hebben over Lingo, deze uitzending. Het wordt een mooie, mooie uitzending. 0800 121 je.